Het spook van Abel Craggy. Een seriehoorspel in zes delen, geschreven door Dick Dreun en geregisseerd door Dick van Putten. Vandaag het vijfde deel, Jacht op schaduwen. Hallo, kom op dan toch, ik heb er een. Silvio! Uh, uh, als, als, als, als, als, als... Zo, zo willen zij... Uh, om, om, om uw knie uit mijn maagholte te halen. Uh, uh. Zo, Mr. Fogbound. Wel, wel, dat is vreemd. Komt er al eindelijk iemand? U, u, u kunt uw adem uh, beter bewaren, Milord. Ik, uh, ik, ik, ik zal u alles verklaren. Dat zou me wel aanstaan, ja. Maar ik zal zo vrij zijn om u bij de leg vast te houden. En denk erbij goed aan dat iemand die karate beoefent gevaarlijk is. Wat voert u hier eigenlijk uit? Wat betekent deze vertoning? Ach, uh, uh, het is alles het gevolg van een te lang onderdrukte hartstocht, Milord. Hmm. Een, een beschamende hartstocht, dat geef ik toe. Een, een hartstof die jaar na jaar dichter op mij toekroop. Uh, steeds dichter. Tot ze mij volkomen beheerste. En zich niet langer niet wegduwen. Hmm. Cocaïne, morfine, opium, suikersakjes. Ik, uh, zelfs, zelfs nu nog kan ik het niet zomaar onder woorden brengen, milord. Ik, ik, ik ben ik, ik ben verslaafd aan, aan de doedelzak. Verslaafd oh, nee, aan de vrokbar. Engelsman uit ja. en Londen, dat is, oh, dat is, oh, een ongelukkige kerel. Helaas, ja, milord, ik overzie in mijn heldere ogenblikken zeer goed hoe, hoe onwaardig mijn behoefte is. Jij bent dus dat vreemde spook dat hier doedelzakken door de gangen liep. Jij, Fockpound. Dan Fockpound, Fockpound, Fockpound, babbelde man Zo is het, milord. In Londen kon je je ongelukkige hartstocht toch niet uitleven, vermoed ik. Alleen zo omstreeks mij, tuurloordschap. Als de daken van Londen schreeuwende katten zitten, dan, dan viel het geluid niet zo op, weet u. Dan besteeg ik een scheursteen en kom mijn hart zo de vrije te laten. Ach, die scheurstenen van Londen. Hoe, eh, hoe ben je zo er oh, verbouwd. Oh, zo te gekomen, voor Zoals duizenden toe komen, Milad. Een pak waspoeder waar een, een plastic fluitje zat. Het leek zo onschuldig. Iedere dag één deuntje. Dan was het fluitje niet meer genoeg. Een blokfluit. Daarna een corino, toen een hobo, dat hielp een tijd. Maar vanaf de eerste keer af dat ik een doedelzak zag liggen in een handel in ongeregelde goederen, werd ik getrokken. Getrokken als de onzichtbare, onweerstaanbare banden. Maar je had je probleem toch aan een psychiater kunnen voorleggen, Fokboud. Je had toch ontwend kunnen worden. Dat heb ik geprobeerd, Milord. De laatste die ik raadpleegde, liep mij fietsbanden opblazen, om af te reageren. <laughs> Het geheim was jezelf verslaafd aan de mondharmonica. Wel... Ik ben wel de laatste mens die het recht heeft jou te oordelen, Fogbaunt. Hier, kiddo. Wees een man. Hm? Ga voor de spiegel staan met dit, uh, dit ding. En zeg tegen jezelf, ik zal niet langer een slaaf zijn. Ik wil vechten. Vechten. En ik zal overwinnen. Ik, Fogbaunt. Van Fogbaunt, Fogbaunt, Fogbaunt, Bubbleman, Fogbaunt. Eh, ja, mijn dat zal ik. Al moet ik zeggen dat de echo in deze gang uit me wel moeilijk hoe zal Hoe harder dan... de strijd, hoe mooier de overwinning verbouwt. En bij de overwinning my lord, pas zo prachtig dat oude lied: Scotland the Brave. Mm -hmm. Daar ben je weer, Gerard, mijn dappere familielid. En? Wat zei Fogbaunt? Jij weet heel wat. Is het niet? Oh, jawel. Maar lang niet alles helaas. Dat getoeter op die doedelzak had ik evenwel al meteen opgelost. Die nacht, toen ik zo opeens uit mijn bed verdwenen was en jij als een dwaas door het kasteel ging rennen. Ik heb al gedacht dat je daar destijds een doel mee had. Inderdaad. Hmm. Oeh, daar begint hij weer. Ga maar eens een beetje achterna. Hou maar op, heb ik ook al geprobeerd. Dit is een goede kerel, helpt je uit de puree als je verdwaald bent en zo, laat hem maar. Uh, dat is juist het vreemde. Ben jij er al achter wie dat emmertouw doorsneed, waar jij aan hing als een marionet en een draadje? Eén van jouw helpers, denk ik. Jij denkt te veel, Gerard. En juist jij moest dat achterwege laten en weggaan, want jij loopt hier het meeste gevaar. <tus> Die stomme dreigementen van jou. Maar de zo grote ondankbaarheid Gerardo, de zo grote onrechtvaardigheid. Waar ben je heen gaan? Hoor je maar, go niet gillen. Kom op, slendelaar. We zitten zo'n nodige wijsheid, Gerardo. Blijf hier. Ik denk er niet aan. Marco! Ik kom eraan, Marco! Marco, waar ben je? Alle mensen. Alle mensen, dat, dat was bijna fataal. Kijk, kijk mijn jasje. Twee gaten erin. Er is hier iemand die op 10 meter afstand een rat kan doodschieten, Gerard, arme slokken. Je klets, er is hier niemand. Zeg, bedoel jij? Margot slaapt bij tante Euphoria niet, hè? Jij, jij glibberige leugenaar. Wou jij zeggen dat die schoten door tante werden afgevuurd? Margot schreeuwt niet meer, Zira. Zou je niet eens gaan zien of alles wel in orde is? Ja. Maar wel bukken, hoor, Zira. Jo, Jongen, jongen, jongen. Weer twee gaten in mijn jasje. En Margot laat zich niet meer horen. Kom mee. één. Druk ze op die helm die daar in de muur hangt. Ja. Ga die gang maar binnen, ik volg je. Nee. Nee, dankjewel. Ga jij maar voorop. En onthoud dat ik je aan kan. Jij kan nog geen bevroren komkommer aan. Goed, ik ga voorop. Waar leidt deze gang heen? Naar een luistertrechter in de kamer van Tante Euforia. Is dat nou wel netjes? Normaal niet, maar wel interessant. En zwijg nou. Die ratten zullen je geen last meer hebben, hoor. Tant heeft ze buiten dood geschoten. Oh, het was een zo groot, maar tante, hij sprong over de bed. Ja, het lijkt het of ze door iemand worden losgelaten. En dan is er gevaar voor om te suisteren te hulpkomers. Paat u, stil. Maar, maar wat bedoelt u tante? Wie stuurt de rat? Waarom stuurt iemand de rat? Nou, in mijn familie van moederskant hebben een paar vrouwen geleefd. Die konden hele legers van ratten oproepen, kip. Die dames hadden heksen diploma, weet je. is oh, oh, het? Gratseling, liefje, dat hoef ik niet te horen. Bij mij komen ze vanzelf. Ze ah, Zijn een beetje speels. Let maar niet op ze. Je hebt ze vorige nacht er toch ook niet opgemerkt? Ik denk dat ik genoeg krijg van deze kasteel. Dat zou juist voor jou heel gezond zijn, meisje. Dat jij genoeg kreeg van deze kasteel. Berk, oh, stil wat? toch. Ik ben een kenner. Ik heb recht nog zien. Gek. Jij herinnert me aan een foto die ik lang geleden in een Franse krant heb gezien. Wat? Dat was ik niet. Dan leg je er wel sterk op, Margotje. Maar hoe dan ook? Misschien is het erg verstandig als jij genoeg krijgt van de kasteel. Kom op. En als ik niet genoeg krijg van de kasteel, hè? Oh, want Dan in die ook twee. Kijk, de andere glipt weg. Zag je hoe goed ik raken kan, ja. Wat... wat vindt u van mij? Wat doet u vreemd? Laat hem maar niet op kind. Wat is dat? Een mooi oud wandte, hè? Oh! oh! En kijk eens wat er achter zit. Dag Silvio, dag Jerry. Dat zien jullie er leuk uit zo achter dat luister gaat? Maar is dat nou wel netjes? hè? Ik, ik heb dadelijk gezegd dat. Ach, verroest. Waarom staat u zo bang te maken? Barbaco, hij praat altijd de taktloosheden. Pardon me, Ik wil horen nog eenmaal de zo'n schone stem... om beter te doorstaan de akelige wacht. Maar ben jij toch een ooliker, Silvio. Maar deze keer is dat echt boos. <klaars> <klaars> Jammer. mijn is leeggeschoten. Hebben we weer gezien, grote raak? Ja, daarboven jullie hoofden. Nou jongens, ophouden wat grapjes en terug naar de wacht. hè? <klaars> Oh, Gerard, wacht op mij, ik kom bij jullie Maar ik heb nog wat met jou te bepraten, Margot Uit de weg, ma Of, eh, op, hè U weet nog wel Maar dat zou je nou niet meer lukken, kindje Probeer maar Wat, wat kijk je graag Ik, ik Kom hier, Margot Oh, ah. ah, Mooi zo Toch weer. Toch brandt. Minor. op met die muziek. En ga naar de huiskamer. We moeten praten. Zoals u los schat me Kom hier bij het vuur zitten, Marco. Hm? Heb je een of ander wapen bij de hand, Silvio? Ik heb een aan de lieve charme. Ah, Margot, Margot, deze oh. lange wimpers. Als glanzende vlinders dansen ze door ja. mijn dromen. <laughs> Vleurtois. Hallo, eens dus Schik wat op, dan kom ik naast je zitten. Als je bij benadering wist wat voor bedrieger dat is, Margot. Oh, oh mamma mia, kijk me in de ogen, Margot. Kan ik het zijn, een bedrieger? Eh? Oh, dat wel. Dat is best mogelijk. Maar je bent een zo lieve bedrieger. Hm, zoiets heet vrouwenlogica, heb ik wel eens gehoord. Margot, je bent een dotje. Maar snoep niet zo, want Silvio hij is oh, giftig. Oh, bien sûr, hij is giftig. Je niet hè? Je bent een grote knolkaas uit Holland, hè? Nou, ja, leg die uh, doedelzak maar op de kist, Fokbound. En kom hierheen. Tot u dienst. Nou, wel. Mr. Macabrio en ik hebben er net iets ontdekt. Lady Euphoria doet aan scherp schieten. Kijk maar naar mijn jasje. En aan bedreigen, vraagt maar aan Miss Macabre. Het begint erop te lijken dat ze het zoeken naar Sir Donald wil verhinderen en nu we een paar sporen hebben gevonden. En verder heeft Mr. Macabrio soms de gewoonte zijn quasi-Italiaans accent opeens te verliezen. En tenslotte is die hij daar nog steeds niet opgelost. Ik heb genoeg van alles. Verstaan? dan? Voor ik hier vandaan ga, zal ik een paar raaseltjes opgelost hebben. Nu, dadelijk. Dat is met uw voorlof de onstuimigheid der jeugd, milord. Ik zou u dat ten sterkste willen afraden. Rondom ons bevinden zich een schaduwen, als ik het zo mag uitdrukken. Niet ieder van ons is wat hij of zij lijkt. Er zijn minstens twee gevaarlijke wezens onder ons. Uiterst gevaarlijk. Quatsch en onzin. Nummer één is Silvio. En aan het gevaar van Silvio kan ik zo een einde maken. Kom erop jij. Nu, dadelijk. Komen zal ik... Arme tulpenkweker, maar bedwing je vechtlust even. Kom hier wat naartoe. En bekijk dit. Maar mondje dicht alsjeblieft, Oh, hè. je bent geen agent of zo. Was het maar waar, dan verdiende ik meer. Nou, zo hè? Ik ben onderweg. Het staat er op dat ding. Vrijgezelle was Red Kwiek. Ook uw adres. Ach, verrek, dat is de verkeerde. hier, ik bedoel, uh, dit. lezen, hè. En voor je houden. Wel, allermachtig. <laughs> Wat de fuck? Hoe kom je erop? <laughs> ah, ieder doet het werk dat hem het beste uitkomt, hè? <laughs> en al je stomme gegiegel voor je wilt. <laughs> ja, Mag ik op iets opmerkzaam maken? Uit de zoldering boven u komt iets naar beneden zakken... ...dat verdacht veel op een bos vlijmscherpe piezen... Goeie ganade! Lijkt op een kleine attentie van tante. Dat meen ik te mogen betwijfelen. Ik hoor steeds iemand over de vloer boven ons schuifelen. Dat is een geheime kamer waar buiten mij alleen zijn lordschap vanaf is. En hoe komen we daar? Kijk toch eens aan. Die dingen reiken tot op de vloer. Dat mag ik slechts openbaren op uitdrukkelijk verlangen van zijn lordschap met uw welnemen. En we zoeken hem juist, man. Waarom leutert iedereen hier door in kringetjes? Is er hier dan geen enkel normaal mens te vinden? Oh nee, mijn lord. Alle meg zijn boven normaal. Dat is familietraditie. Silvio hoofden van je vreemde uh, ambt, zullen we maar zeggen, ben jij verplicht te gaan kijken. Doe je plicht. Ik zal onderwijl op Margot passen. Ja, ze is gelukkig in slaap gevallen. Ik ben wel wijzer, mannetje. Zulke pieken zitten hier op een paar plaatsen in heel onverwachte hoeken. Jij had niet zoveel achtergelaten eigendommen van oom Donald moeten vinden. Nou zit je in de puree en je ziet zelf maar hoe je eruit komt. En ik zal maar maar geen zorgen maken over Miss Macabre. Met uw verlof, Miss Macabre slaapt niet... Ze is min of meer bewusteloos. Gauw, gauw water. Dit is beter een flacon die ik altijd voor noodgevallen bewaar. Geef op dan. Hoe kan ze nou ineens buiten de bewustzijn raken? <tie> ze slikt gelukkig. <tie> oh, oh whisky. Whisky, hm? <tie> Wat was er zo opeens met jou aan de hand, meisje? <tie> oh, ja. Hm? Dat was lekker. hè? Tand had mij aangekeken... Haar ah, ongeleken heel groot. Toen je me weg, Gerard. En Nou, het was op of ik weer voor mijn zak tante zoeken. En ach, toen wist ik niets meer. Ik heb het wel gedacht. Ik heb dat al gedacht toen ik ontdekte dat ik helemaal tegen mijn wil een touw had doorgesneden. Hm? Had jij dat gedaan? Tegen je wil? Wat bedoel je, man? Herr ladyschap was zo vriendelijk geweest mij een kopje thee in te schenken, waarin tamelijk veel belladonna gedaan was. Uh, gelukkig neem ik iedere ochtend een van die voortreffelijke ponkpillen in. Ponkpillen, uw beste vrienden bij hoest, koofpijn, duizeligheid, vergiftiging. Ponkpillen, de naam die wereldbekend is. Ponkpillen ook voor u, per familie doosje. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, maal ho, niet zo af, beste kerel. Je had die thee gedronken, zei je. En toen? Toen ben ik in een droomtoestand gekomen, milord. Ik droomde dat ik een tentoonstelling van schoonheden moest openen. En dat ik een kus zou krijgen van de allerschoonste jonge dame, zodra ik een koord had doorgesneden. En uh, in mijn droom meende ik me dat wel te kunnen veroorloven, zonder tekort te doen aan de traditie van Fokbarn... Juist, van... juist, juist, juist. Je sloeg in je droom dat koord door en toen... Ik uh, ontwaakte hm. en zag dat ik me niet tegenover een jonge dame bevond, maar tegenover een skelet en vlak bij een put. En dat ik een kleine strijdbeil in de hand hield. Zeer vreemd en weinig passend. Ik vraag wel excuus ook namens de firma... Best, best, best, best. Als ik die naam van jouw firma nog één keer voluit moet horen, ga ik gillen. En uh, dat heeft jou op een idee omtrent tanden gebracht? Inderdaad, Milord. Vertel op. Dat zal ik pas morgenavond kunnen doen, Milord. Dan is het namelijk volle maan. Heeft dat er ook mee te maken? Oh, bien sûr. Uh, inderdaad. Uh, niets doen. Hoeveel maan? Tot morgenavond zullen we haar ladyschap zo onopvallend mogelijk moeten behandelen. En uh, uit de schaduw heb jij hier nog iets op te zeggen, Silvio? Ik wil wel eens weten hoe ze aan die waarschuwing gekomen is dat er een stel bandieten hierheen onderweg waren. Oh, ik, ik denk dat ik kan slapen op de bank in de olle. Als jullie een klein beetje ouder dan Timargo, dan houden jullie alle drie wakker. Hm? Oh, waar? Op mijn enkel. Ach, dat arme pootje. Wacht, ik zal je dragen. En een stevig verband op je enkel leggen. Als ik wat vinden kan, tenminste. Oh, in mijn tasje zit snel verband. Soms, als ik iemand alleen op heb gedaan, uh, moet ik verbinden. Dan ligt mijn tasje. Goed, Poesje, straks. Uh, pak jij dat tasje even, Silvio. Waar is het? Ook oh, ik zie het al. Ola, weer wat nieuws. Die pieken gaan omhoog. Waar kijkt u naar, notaris? Wat schilderij daar, Wat zou dat alles is hier beweegbaar. Een schommelend schilderij meer of minder doet er niet toe. Ik bedoel de figuur die erop op afgebeeld staat. Barnes McEver. Hij liet te knikken en te lachen. Niks gezien. Komt dat verband nou haast? Oh ja, dat tasje. Daar is het. Wat nou? Er is een papiertje op. Dat was het daarnet niet. Pak het vooral voorzichtig, Beet. Staat er iets op? Ja. Er staat, jaag niet langer op schaduwen. Schaduwen zijn gevaarlijker dan geluiden. Daar valt over te discussiëren. Daar ben ik het niet zomaar mee eens. Ik wou dat ik mijn helpers al hier had. Ik ben blij dat die beste Jarvis een klein boodschapje voor mij heeft uitgevoerd. Wat was daar de bedoeling van? Dat zal morgenavond blijken. Bij volle maan. Kom, milord, Laten we de jonge dame gaan helpen. Ja, ja, dat was een hele opschudding met al die ratten. Ik wordt er al bijna geen oog meer dicht gedaan. <laughs> Hoe laat is het, Jerry? Half negen, tante. Hoe is het met je enkel, Marco? Oh, een beetje pijn ook. Maar het gaat wel weer. Het was eigenlijk erg jammer dat jij niet hebt willen luisteren naar wat ik jou te vertellen had, Marco. Ik heb namelijk jouw horoscoop en die van Jerry berekend. Oh, mijn onzin, tante. Oh, dank. kindje, kindje, niet als zeker aan doe, hoor. Wie wil er een kopje thee? Al is het nog een beetje te laat voor. U, notaris? Eh... Uh, oh. Oh, uh, nee, nee, nee. Dank u zeer. Nee, werkelijk niet. Hm. En jij, Jerry? Uh, dank u. Ik ben anti-thee geworden. Jakes, wat zijn jullie toch ongezellig? Silvio, jij dan? Maar natuurlijk zal ik graag ontvangen de thee uit de dus zo'n schone handen. Wat ben jij toch een tactvolle jongen? Hier, niet laten koud worden hoor. Hm. Ah, deze thee, deze heerlijke thee. Merk je iets bijzonders, Silvio? Huh? Geen last van duizelingen? Ik uh, uh, zie iets en ik, ik hoor iets. Ik er erop af. Niets ervan. Zitten blijven. Oh, ben jij daar, Jarvis? Is er iets? Ik wil uw loodschap graag deze dingen laten zien. Conserveblikjes zijn daar, Jarvis. Worden zoals het woord zegt uit blik gemaakt... om vlees, groente of andere eetwaren te beschermen tegen bederf. Dank u, Milan. Dat was mij bekend. De plaats waar ik deze blikjes... Die leeg zijn, zoals u ziet, heb gevonden, is vreemd. Ik moet bekennen dat archeologie me volkomen koud laat, Javis. Jammer, mila, Heel jammer. In dit geval buitengewoon jammer. Dat klinkt wel heel zorgelijk. Goed. Vertel er maar meer van. Deze blikjes behoren tot het aantal dat pas geleden uit de oude geldkist verdween... waar ik ze in opgeborgen had, Mila. Ik vond ze terug op dat pad dat naar de welteun leed... Ach ja, gebrek aan personeel voor rommel op de vreemdste plaatsen. Zoals uw leiderschap geliefd op te maken. Evenwel lagen deze blikjes vrij dicht bij de vervallen kerkers... ...die naast de eten de plompen liggen. Ja, die dingen kunnen nu eenmaal de blikjes er niet ook nog bij opeten, eten, hè? Gooi maar in de vuilnisbank, Javis. Een ogenblik met uw volaf. Ik heb de vrijheid genomen om eens te gaan zien... ...of er iets ongewoons in of bij de kerkers gebeurd was. Oh, ongewone dingen gebeurden daar genoeg... Dat kun je weten. Zoals my lady opmerkt. Maar wat ik hier in mijn hand houd... zou ik werkelijk niet verwacht hebben. Ja, wat is dat? Een oude tabakspijp? <laughs> nou, die vind je overal. Serieus opgewerkt, Milad. Maar deze oude tabakspijp is... was het eigendom van loodschap. Van oom Donald? Vooruit, meteen naar de oude kerkers. Toen ik in die onderaardse gang zat, ben ik er langsgekomen. Ik meen daar iets te horen. Ratten mijn jongen. De hele omgeving zit vol ratten. Blijf liever hier. Het begint me op te vallen, tante, dat u... Gerardo en een beetje kalm. Dat is toch niet, man. Wel mijn trouje eruit. Een mondoude, hè? Jij ook al. En toch zal ik weten wat oh, er... U zult net zoals wij willen wachten tot het volle maan is. Niet waar? Oh. Oh. Ja. Ja. Ja, natuurlijk. Ja, ja zo'n mooie volle maan, daar ben ik altijd al dol op geweest. Mag ik de heren verzoeken een klein beetje rekening te houden met de aanwezigheid van tenminste één dame? En hun onderwerpen van gesprek uit te kiezen met dat feit voor ogen? Wat is er verkeerd om, om over een volle maan te spreken. Jerry, ik verzoek je. Er zijn misschien zogenaamd eigentijdse mensen die zulke onderwerpen zomaar bespreken, maar daar behoor ik echt niet toe. Maar de baan is een hemellichaam, tante. Wat is daar nou voor onbehoorlijkzaam? Je moest dus weten hoe griezelig dat klinkt. Als zo'n jonge man zulke, zulke. woorden maar uitspreekt alsof het zo hoort. Toen ik jong was, Jerry, hadden we daar te veel beschaving voor. Al wisten we ook waar het over ging, dan nog hielden we ons fatsoen. De mannen die ik eens kende hadden zelf respect. Een hekel aan grofheden. Maar wat heeft fatsoen nou toch met de maan te maken, dan? Jerry, ik wil aannemen dat je omgang met verkeerde jongeren je zo. zo barbaars gemaakt heeft. Maar ik hoop ook dat jij wilt beseffen dat je met dat platte gepraat. de poëzie uit je eigen leven wegbazelt. Er zijn dingen die nooit, nooit bij de naam genoemd moeten worden, ja? En beslist niet in mijn bijzijn. Ik sta versteld. Begrijpt u dit nou, notaris? Ik, uh, ik heb mezelf daarnet uh, dat uh, aanstootgevende woord laten ontglippen. Ik, uh, ik zou haar ledischappen op willen wijzen dat uh, voor aanstaande literaten het heden ten dagen uh, hun vrije kunstopvattingen ook gebruiken. Herhaaldelijk gebruiken. Dat gebeurt dan niet met mijn voorkennis of goedkeuring, notaris. En wilt u gaan denken dat mijn nicht de hele tijd deze praat mee moet aanhoren? Zullen wij het hebben over iets anders? Ach ja, laten wij spreken over de zo schone aren. De praktieke ogen groen en diep als de zee. Oh, en zo scherp, mon ami. Mijn ogen zien heel veel. Hein? Zien ze de, de zo grote bewondering die ik heb voor jou? Ze zien de kleine bleke streepje op de ringvinger van je rechterhand, Antifio. En zie je vrouw ook altijd zo bloemrijk. Kortie, niet. Zou u dat buitenlandse accent nou niet eindelijk achterwege willen laten, Mr. Macabrio? Het doet mij zo weer aan de oren met uw Ah, Laat meneer Marjavis. Meneer wil in zijn rol blijven, zijn rol van grote bendeleider. Zeg maar, Ko. Hoor ik goed. Ben jij ook opeens dat charmante accent kwijt? ja, nou ja, het heeft zijn dienst gedaan. Hè. Ik ga me weer gewoon doen. Het schijnt dat we een paar verklaringen gaan krijgen. Ook dat mag alleen bij aanwezigheid van zijn lordschap. Oh, die eeuwige formaliteiten gaan mij nog een erfenis kosten. Jouw erfenis? Ach. Geloof je dat nog steeds? Die uh, horoscoop van jouw meisje. Daar zat iets wonderlijks in. Uh, stil, tante. Hoor jij weer iets, Silvio? Je zit zo te kijken. Inderdaad. Ik ga maar een beetje dichter bij de deur opstellen. Om je helpers binnen te laten, zeker, hè? Geen denken aan, man. Die stommelingen zijn veel te laat. Nou, mag jij me moeten helpen? Kom naast me staan, Kans bederven. Met welk recht denk je mij te kunnen commenteren, man? Met het recht van degene die een spook hoort aankomen. Oh, nee. Dan is mijn plaats bij, Marco. Kom aan mijn schouder, Marco. Spoken op komst. Nee, dank je. Blijf liever hier zitten. Je staat op de plaats waar die pieken naar beneden kwamen. Dat draait je afguit? gelijk. Het is weer zover hoor. Doe die deur, dit jongelui, anders kijk ik de hoofdpijn. Die Javis heeft zoiets schrapends in zijn stem. Wij hebben ze zo afgezaagd. Met u volop, mijn lady. Ik zeg dat gedicht heel goed. Kijk eens aan. Jij zit nog hier. Nou, wie is er dan daar? Dat weten we nu binnen een paar seconden. Kom op, Jeraag. arm. zijn hand los! Silvio! Nou, spook. Verklaar maar eens een en ander. Ja! Jacht op schaduwen was het vijfde deel van het spook van Abercracky. Een seriehoerspel in zes delen, geschreven door Dick Dreux. De rolverdeling was als volgt. Lady Euphoria, Trimothy Macabre, Ludie Neyhoff. Gerard Macabre, Hans Veerman. Notaris Fortbound, Chris Baai. Margot Macabre, Corrie van der Linden. Silvio Macabrio, Harry Bronk. En Jarvis, Willy Ruis. De regie had Dick van Putten.